Er is een tijd voor alles. In Perkei Avot, de spreuken van de vaderen, dat maakt deel uit van de Talmud. Maar spreuken van de vaderen is zo populair dat het ook uh, uh, vaak toegevoegd is in de Joodse gebedenboeken. En je kunt het ook loskopen natuurlijk. Het zijn hele mooie ideeën over, uh, over de rabbijnen van, uh, van destijds uh, door de eeuwen heen. En daar staat, want er is niemand die niet zijn uur, zijn moment heeft. En geen ding dat niet zijn plaats heeft. He? Dat is weer een soort referentie naar uh, alles heeft zijn tijd van prediker, hoofdstuk 3. En tijd is voor ons heel belangrijk. Want de moadim heeft te maken met het heilige van de tijd, het zetten van de tijd. Tijd Heilige van de tijd, dat is zo'n beetje de nexus, de hoofdfocus in het donendom. God heeft ons tijd gegeven. Hij heeft vrij snel gezegd. Uit deze hele tijd die je hebt, heb je één bepaalde tijd die je extra moet heiligen per week. Dat is de Sabbat. En vervolgens geeft hij, dat kan je zien, kan je lezen in onder andere Vayikra, in de Wittekus, 23. In reeks van, uh, van dagen, hè, de Moadim, de vastgestelde tijden van de eeuwige. Dus God is zeer bewogen met tijd en het apart zetten van de tijd. Heiligen van de tijd. Dat heeft allemaal te maken met het verbond wat we met hem hebben. En dat zijn eigenlijk als het ware heilige afspraken waarbij we dichter bij de eeuwen kunnen kruipen, meer van hem kunnen ontvangen en uh, ja, nog, nog dieper geworteld voelen in het verbond. Tijd. Tijd. En dat is wel bijzonder, want God is natuurlijk een geestelijk wezen die leeft in een dimensie waar tijd niet bestaat. Maar hij heeft ons, Adam, gemaakt hè, als zielen in een lichaam en onze ziel is wel gelimiteerd aan tijd. Onze lichamen zijn wel gelimiteerd aan tijd. Hè? En dat, dat wordt je weer heel erg duidelijk als er weer iemand overlijdt. Hè? Maar goed, je weet dat de ziel nefesh of neshama wordt vaak ook genoemd. Maar vaak spreken we van nefesh is de ziel dat die eeuwig leeft. Zij het, in een, uh, zij het dicht bij God in de eeuwigheid of in een wat minder gezellig deel van de eeuwigheid. Tijd. God heiligt Tijd. Uh, ik heb hier inderdaad Baragot. Baragot zijn zegeningen. Want iedere keer als we iets drinken of eten, dan zeggen we daar een Baragha bij, een zegening. En dat is ook weer een manier om even dat moment te heiligen, apart te zetten. Ik eet en drink niet zomaar, maar ik heilig het. Ik ben bewust van dat Adonai mij dit gegeven heeft. Is weer tijd heiligen, tijd bijzonder maken. Dus ik ga nu even door een aantal Moadim heen als eerst inderdaad de Shabbat. Het is een tijd van even pas op de plaats. Elke week even stilstaan, even helemaal niks doen. En wij zien dat ook als een me'in olam haba. Ik weet niet of je dat achter nog goed kan lezen. Me'in olam haba. Dat betekent een soort glimps van... De toekomende wereld, de glimps van de eeuwigheid, de positieve kant van de eeuwigheid noemen we de Olam Haba, de toekomende wereld. En iedere week op Shabbat oefenen we als het ware, want we geloven dat we straks in het Olam Haba een soort eeuwige Shabbat zullen hebben. En Shabbat wordt ook genoemd eiland in de tijd, daar heb je weer het woordje tijd het is een ander soort tijd dan alle andere dagen als we Shabbat afsluiten dan zeggen we ook hamadim ben kodes de gol er is vanaf nu weer een scheiding tussen heilig en seculier gol is onheilig maar wordt vaak ook vertaald met seculier Hij Maakt weer een scheiding nu begint weer de gewone cyclus van de week de gewone dagen dus God is zeer bewogen met tijd, het apart zetten van de tijd. God wil ons dichter tot hem trekken. Rosh Godesh is ook een moment die God, de Eeuwige, ons gegeven heeft. Uh, elke maand, hè, elke eerste dag van de Joodse maand, Hebreeuwse maand, is Rosh Godes. betekent hoofd, Godes is maand. Het eerste van de maand. Daar komt ons woord de maand natuurlijk ook vandaan, van maan. Even stilstaan bij wat de eeuwige ons uh, gegeven heeft de afgelopen maand, hoe de afgelopen maand is geweest. En dat het zo mooi is dat God ons weer een nieuwe maand geeft. En we dragen het als het ware aan de eeuwige op. Obros Godes. ik heb hier een paar teksten. Geschreven lezen we bijvoorbeeld uit Jesaja, Yeshayahu 66 vers 23 en uit de Helim 81 vers 4. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Shabbat tot Shabbat dat al wat leef zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heere en even psalmen erbij pakken, zijn er zijn wel meer teksten hoor in de Bijbel die over uh, Rosh Chodesh uh, gaan. Blaas de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag. Nou, nogmaals, dus, uh, is er is nog een hele waslijst van uh, teksten die gaan over Rosh Chodesh. En uh, daar zie je dus ook dat het hè, in die tijd heel gewoon was om op die dag rust te nemen. Het was een soort maandelijkse Shabbat. Mensen hielden rust. Geen werk, niks. Dat gebruik om Rosh Chores te vieren is helaas door de eeuwen heen een beetje een onbruik geraakt. Maar in de meeste synagogen wordt er nog wel bij stilgestaan. En we hebben in de Sidoer bepaalde gebeden en een aantal psalmen die we voordragen op Rosh Chores. De moedim, de vastgestelde tijden, even pas op de plaats en weer even terug wat dichter bij God kruipen. Tijden. Zaman Gerutenu. We vieren dan de tijd van onze vrijheid. Zaman Gerutenu. God bevrijdde ons uit Egypte, Mitzrayim. We noemen het de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, de uittocht uit Egypte. De tijd van onze vrijheid vieren we. Vervolgens Jaberot. Maar nog even dit. Ik heb bewust hè, hier een, een, een cirkel, een cyclus, weergegeven. Die, zie, die zult u door de hele presentatie zien. Want de molen is ook een cyclus. En natuurlijk, dat snappen we. Maar het is ook mogelijk om die cyclus te doorbreken. We hebben nu net feest gevierd en we gaan door met feest vieren, maar eigenlijk is het ook een hele bloedserieuze zaak. Het is mogelijk om die cyclus te doorbreken, dat je net niet helemaal er doorheen bent gekomen, zo, zoals ik het uh, zie. Hè? Kijk, als, als iemand niet eens Sabbat viert, ja, waarom zou die persoon dan ineens wel het op zijn hart hebben om Moschores te vieren? Ziet u, dus dan is er al een, een scheiding, een, een breek in de cyclus. Als je geen Roche viert, als je daar lak, -lak niet over doet, waarom zou je Pesach vieren? Nou met Pesach en Shauwaut is het wellicht nog ernstiger, want je kunt eigenlijk geen Shauwaut het wekenfeest vieren als je geen Pesach viert. En dan heb ik het echt over het bijbelse feest uiteraard en niet de christelijke variant, wat soms wel een hele maand kan verschillen. Maar echt, het Joodse Bijbelse Pesachfeest, God roept ons vervolgens op om te tellen, om tot 50 te tellen, <laughs> daar heb je verschillende telmethodes voor en ik geloof dat God het niet eens zo erg vindt dat er verschillende telmethodes zijn, want men doet toch de mitswe, namelijk tellen. En dan tellen we 50. en dan hebben we shavuot. Als je geen Pesach viert, weet je dus ook niet wanneer je zelf rot wil vieren, op welke dag het dan ook is. naargelang je eigen telmethode. Snap je? Dus dan is er weer een kink in, in die cyclus. Dan is er een stukje uit. Het is als het ware een ketting en iedere keer haal je er een schakeltje ervan uit. De cyclus is wel heel serieus. Op het moment dat je zegt, naai, ik ben van nu, ik wil me houden aan het verbond, ik kom arm in Besef ook dat de Moedim heel serieus is. Het vertelt iets over God, het vertelt iets over Yeshua, het vertelt ook iets over onszelf. En het vertelt iets over onze relatie met God. En iedere keer, ieder jaar ontdekken we daar weer nieuwe dingen uit. Dus het is heel belangrijk om die cyclus echt heel bewust mee te maken. Uh, er is uh, ja, in het Yonadon behoorlijk wat... Uh, wat wrevel bij andere rabbijnen, omdat er gewoon heel veel secundaire joden zijn. Die bij wijze van spreken nog nauwelijks weten wat de Torah is. Maar bij Yom Kippur zijn ze allemaal in de show. Of met Pesach willen ze wel meedoen aan de Pesachzijde, maar verder zie je ze niet. Ja, dat is eigenlijk een soort van uh, happy peppy-achtige feestpakket maken van, uh, van wat God gezegd heeft. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. <laughs> je maakt uh, van de Moadim een soort, uh, een soort, uh, soort pretpakket. He, je wilt het ene niet doen, maar je wilt wel bij het andere aanwezig zijn. Je wilt Yom Kippur doen omdat je weet dat je daarna heel uitgebreid gaat eten. <lacht> ja, het is dat net niet. Maar ja, goed, ik lach erbij. Maar eigenlijk is het heel serieus. He? Want het, het, het, je mist een stukje essentie als je er niet serieus uh, doorheen gaat. Je hebt mensen die echt als een soort automatische piloot door die Moedim heen gaan. Dat is dus niet de bedoeling. Nou, met wat, dat noemen we de tijd. De man Matan Torah-tenu, de tijd dat we de Torah hebben ontvangen, is de tijd dat we de openbaring van God hebben ontvangen, van zijn verbond. Wij geloven persoonlijk dat Adam en Gava al wisten van de Torah. Maar die kennis is als het ware een beetje verloren gegaan. En op een gegeven moment moet God weer zeggen, ga jongens, en nu ga je het doorgeven van generatie op generatie, ja. <laughs> dus het is een stukje openbaring. Oh ja, dit is hoe God het wil hebben. Dit is Gods structuur voor een goede, ideale samenleving. Dit is hoe God wil dat we met elkaar omgaan. Dat we met elkaar omgaan in werksituaties, in familierelaties en, eh, enzovoorts. In zijn letterlijke tempel, maar ook in ons huis. Ons huis is ook een tempel bewust door de moedim heen gaan. Yom truwa, terwijl Rosh Hashanah, zo wordt het ook genoemd, feest van bazuingeschal. Nee. Met Rosh Hashanah begint de Yamim Noraim, of beginnen de Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. Yamim Noraim en het is een tijd van reflectie, zelfreflectie en oordeel maar om het oordeel zoveel mogelijk te reduceren probeer je zoveel mogelijk goed ja, naar jezelf te kijken van wat heb ik gedaan uh, vooral de lelijke dingen die ik gedaan heb en uh, tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur is het vooral de tijd inderdaad van zelfreflectie en Tesuvah maar eigenlijk beginnen we al een maand voor Rosh Hashanah in de maand Elul dat is de zesde maand hè. Rosh Hashanah is in Tishri de maand waar we nu in zitten is de zevende maand op de joodse kalender in de zesde maand de Elul dat is eigenlijk al de maand waarin we onszelf klaarmaken voor de ontzagwekkende dagen. Waarin we al beginnen met Tushuva doen en de balans opmaken hoe we er zelf voor staan. Rosh Hashanah, Yom Trouwa. Dan komt Kippur, Kippur of Yom Kippur ik ben sefardisch sefardische mensen zeggen gewoon kipoer het is gewoon hetzelfde de grote verzoendag de tijd van zelfreflectie en oordeel nou ik heb hier drie woorden opgeschreven silica silica of Siligot is meer fout dat is een boetegebed of een smeekgebed van heer Red ons Hosiana, Red ons red ons vergeef ons smeekgebeden Siliga of siligot. god magila is vergeving we hebben inmiddels dit jaar Sili God gedaan, vervolgens hebben we God de kans gekregen, gegeven om ons te vergeven en hopen we ook dat we vergeven zijn. En als we zijn vergeven, dan betekent dat er kapara heeft plaatsgevonden, verzoening heeft plaatsgevonden, daar komt het woordje Kippur ook vandaan. Siliga, meghila en kapara. Kippur wordt genoemd een Shabbat Shabbaton en ja, dat valt een beetje weg in de vertaling, ik zal het even voorlezen. Ze hebben er wel iets bijzonders van proberen te maken, maar het valt toch een beetje weg. Shabbat Shabbaton is een, een hele belangrijke Shabbat, hè? de Shabbat van alle andere Shabbatten. Een hele bijzondere Shabbat. En maar dan staat er in het Nederlands, en ze hebben het best gedaan hoor, die christelijke uh, vertalers. Het zal een volkomen Sabbat zijn en gij zult u moedigen. Het is een altoos durende inzetting. Het stukje in Leviticus, oftewel je 16 gaat over Jom Kippur. Dus dan staat er in de vertaling een volkomen shabbat. En dat staat ook in een andere tekst. In het Hebreeuws staat er dus shabbat, Shabbaton. En dat heeft wat meer dat gewicht van, dit is belangrijk. Het is een belangrijke tijd, een belangrijk moment, een extra heilige tijd. Want Yom Kippur in het Jodendom is de meest heilige tijd van het jaar. Waarop vervolgens de meest heilige persoon van het Joodse volk, de Kohen HaGadol, de hoge priester ingaat in de meest heilige plaats van de tempel, de Hakones Haqarashim. De Wieten waren als het ware apart gezet, dus extra door god voor de tempeldienst. En de Kohen ha'Gadon was zeg maar een soort van opperhoofd. Dus je hebt de heiligste dag van het jaar, waarin de heiligste persoon, onder alle Wieten, de Kohen ha'Gadon, naar die speciale plaats gaat om selicaat te doen gaan of God te doen voor het hele volk en heel Israël deed natuurlijk mee en um, als hij er levend uitkwam, <laughs> dan <laughs> wisten we, we zijn vergeven. Om het even kort aan de bocht te zeggen en tot nu toe heeft God altijd het collectieve volk van Israël vergeven, maar er is een verschil tussen collectief en particulier. Hè? Het collectieve volk van Israël is vergeven omdat er altijd meer rechtvaardigen zijn, meer tzaddikim dan onrechtvaardigen. Rashaim. En God heeft altijd genade gezet voor de rechtvaardigen. Over tijden gesproken, het volgende feest Sukkot, is de tijd, de Zeman, Simchatenu, de tijd van vreugde. En dan staan we stil... Bij het feit, ik heb het net al gezegd in het begin, dat we in het woestijn hebben moeten overleven, maar dat God ons bijzonder op uh, bijzondere wijze heeft beschermd en ook later, dat is ook dat is iets wat, wat, wat niet zoveel mensen weten, we herdenken dus ook dat we ook toen we in het beloofde land waren, dat God ons ook beschermd heeft. Eigenlijk tot aan nu, hè? we zitten nu ook zo'n beetje midden in een oorlog, hè? het volk van, in, in Israël, en ik geloof dat God ook weer wonderen zal doen om zoveel mogelijk joden en niet-joden die in Israël zijn te beschermen. Dus dit getuigenis van wat er toen is gebeurd, dat leeft nog steeds door. Net zoals alle Moadim. Wat er gebeurd is, wij herdenken iets van het verleden. Maar het is ook nu van toepassing. Het is ook van toepassing voor ons leven. Dus de cyclus van de Moadim. Dat, dat gaat maar door. Het is een ongoing process. Dat gaat maar door in ons leven. En in het collectieve leven van Israël. Ziet u dat? Nou, even weer terug naar uh, de ontzagwekkende dagen. We geloven dus. Even heel kort, dat met Yom Teruwa of Rosh Hashanah de boeken worden geopend. God is de rechtvaardige rechter, de waarachtige rechter, hij heeft zo'n gerechtshof in die andere dimensie. En het hof houdt zitting en de boeken gaan open, het boek van het leven en het boek van de dood. En sommigen geloven ook nog een derde boek, het boek van de mensen die daar tussenin zitten. <laughs> maar in principe twee boeken. De rechtvaardigen worden geschreven in het boek des levens, de tzadikim, en de onrechtvaardigen, de slechterikken, de rashaim, rasha betekent slecht of kwaad, de rashaim komen in het boek van de dood. En als je bijbelstudie doet, kom, kom, kom je dit principe nog wel vaker tegen hoor. Ook in Ezekiel en andere profeten lees je over boeken. God heeft boeken. Ook in de psalmen, God opent boeken. God heeft mij geschreven in het boek des levens. boeken, boeken. God is een God van boeken. Ook in het boek van openbaring lees je weer over een rol, oftewel een boek, wat verzegeld is. Uh, je leest ook dat een engel op een gegeven moment een rol geeft aan Jochenan. Dit is een boek, eet het. <laughs> Zodat het in je komt. En die woorden van het boek, dat zijn vervolgens woorden die je uit moet delen aan de mensen om je heen. Dat zijn profetische woorden als het ware. Dus God is een auteur. <laughs> en hij houdt van boeken schrijven. Maar er zijn dus twee belangrijke boeken in, in de, in de ja, hemelse gewest of in die andere dimensie. En tussen Jom Kippur en Jom Kippur, dan heb je de, de, die rechtszitting, het proces van wie gaat waar. Wie wordt waarvoor vergeven? de zonde tegenover God en de zonde tegenover uh, andere mensen. Het is een dag van oordeel. Rosh Hashanah of Jom Kippur noemen we de dag van oordeel. Maar eigenlijk is het het begin van de dag van oordeel. Want het is een heel proces tot aan Jom Kippur, tot eigenlijk gisteren. Tot eigenlijk gisteren. Gisteren was de laatste dag van de zevende dag van Sukkot, Hoshana Rabbah. En we geloven dat gisteren op Hosh, Hoshana Rabbah. de laatste definitieve verzegeling is van het oordeel. wat het Hemelse Hof heeft besloten. en dat de uitvoering vervolgens uh, aanstaande is. Dus. Jong Trowa, het begin van het oordeelproces. Kippur wordt verzegeld. En met Hosanna Ramba. dat was gisteren, de extra bekrachtiging als het ware. Dus dit gaat wel ergens over. We gaan even verder met de Moadim. Dit zijn twee feesten die God dan niet expliciet heeft ingesteld, maar die mensen heeft, hebben ingesteld, maar wel vanwege wat God heeft gedaan. Hè? Dus de focus ligt wel weer op God. Poerim, dat is een tijd, daar hebben we het weer, tijd van herdenking vanwege de bescherming die God heeft gegeven tijdens... De, hè, de Perzische regering van, uh, van die tijd. Haman zat achter ons aan en het verhaal eindigt dus dat Haman en zijn zonen veroordeeld worden en dat, uh, dat, dat Mordechai verhoogd wordt en uh, zijn leven nog zo lang en gelukkig. <laughs> hè? Esther en Mordechai die, uh, uh, die voeren vervolgens het Poerenfeest in om dit altijd te herinneren dat er een man was van de zaad van Amalek hè, die koning Saul had moeten afmaken maar hij, hij nog een paar leven, dan gaat dat proces ook verder. Het biologische proces gaat verder en een aantal eeuwen later ontmoeten we weer dezelfde Amalek, maar dan met een andere naam, waar dan vervolgens Esther en Mordecai mee moesten afrekenen. Maar dat is wel heel bijzonder. En Purim, het verhaal van Esther, is dus bijna niet in de Bijbel opgenomen. Omdat God daar niet expliciet in beschreven wordt, in gepresenteerd wordt. En toch heeft God ons geholpen. Want anders was het een soort van uh, Bijbelse holocaust geweest. Hè? Het was niet misselijk. Hij wilde alle joden, vernietigen, vrouwen, kinderen, iedereen op één dag. Maar door de wijsheid van God is het lot omgedraaid. Dus Purim is ook de tijd van herdenking dat... Alles wat slecht is, omgedraaid kan worden. En dan denk ik weer aan die Bijbeltekst: van God doet alles meewerken ten goede wie Hem liefhebben. Omdraaien wat, wat de vijand, de Rasha, de slechterik, bedacht had voor ons ten kwade, heeft God omgedraaid tot iets goeds. En je kunt zelfs aan de moslims in Perzië, in, in, in dat land, kun je nog vragen hoe Esther is geweest. En in hun beleving, in hun geschiedenisboeken, is Esther een van de belangrijkste koninginnen geweest. Ze heeft ook echt geregeerd samen met de koning. En dus zelfs moslims eren Esther. Dat is heel bijzonder. Dat is echt bijzonder wat God nu gedaan heeft. Gamukka is ook weer zo'n moment dat we ook bijna op het punt stonden om vernietigd te worden maar in dit geval geestelijk hè? door assimilatie van uh, doe maar gewoon met je joodse dingen doe maar zoals ons hè? <laughs> assimilatie je eigen identiteit afleggen om een andere identiteit aan te nemen maar ja wij hebben een verbond <laughs> en het eeuwig verbond Gaat dwars door alle eeuwen heen en gaat dwars door alle mogelijke identiteiten heen. Het verbond is onze identiteit. En een verbond kan je niet verbreken. Dat is onze identiteit. En daar hebben we voor gestreden. Want de meeste rabbijnen er niet bij vertellen, en dat is natuurlijk een beetje pijnlijk, is dat het in principe begonnen is als een burgeroorlog hè, tussen Joden onderling. Ik zou bijna zeggen tussen godsdienstige Joden en seculiere Joden. En ja, we hebben vandaag gedacht. Niet zo'n burgeroorlog, maar je hebt nog wel de frustraties van: hé, hey, verdorie, maar er zijn er zoveel seculiere Joden die nauwelijks meer de Torah hè, doorgeven aan hun kinderen, hè, maar wel één keer in het jaar met Jonky Poor in de shoe zitten, of, of niet eens dat meer. Niet meer doorgeven wat God ons heeft opgedragen om te doen. Sterker nog, er zijn rabbijnen die niet eens meer geloven in, in de autoriteit van de Torah. Die niet eens meer geloven in wat er in brentje staat. Die geloven in de evolutietheorie. Die van, ja, het zijn gewoon een soort van uh, parabelen. en Ja, goed. Hè, we, die, die, die dragen bewust de evolutietheorie door. Je hebt gewoon ongelovige rabbijnen rondlopen. Heel bizar. Dus uh, ik zie dit nog steeds... Als een issue van vandaag, assimilatie, een geestelijk verderf, een geestelijke dood, een geestelijke bescherming, uh, uh, bedreiging. Maar goed, toen heeft God ons wonder boven wonder daarvan bevrijd. En dat kunnen we natuurlijk lezen in uh, boeken van de Maccabeën. Maar dat gaat vandaag de dag nog steeds door. Hè? Dus Purim en Chanukka zie ik dan ook als deel uitmakend van de cyclus van de Moadim. En ja, ik wil gewoon iedereen bemoedigen om ook daar heel bewust doorheen te gaan. En om het je eigen te maken. Om het op je leven te betrekken. Waar in jouw leven heb je meegemaakt dat mensen je identiteit hebben willen afroven? Of het nou is op school geweest. Van We accepteren je niet als je niet doet zoals wij. Doe maar lekker mee met ons. Anders ben je een nerd of een loser. Of later als volwassene dat, ja, op het werk misschien, ik heb het wel een keer gehad, en dan vonden mensen me zo sterk, maar ik had er wel een hoop gedoe mee gehad, hè, op het werk, ik ben online media professional van beroep, en dan had je gewoon mensen die gewoon, ja, zeg maar, op een wat uh, duidelijkere manier aanwezig waren, zeg maar. En dat was ook nog de tijd dat Koefnoe nog heel erg in was, weet je, met die typetjes, dus die zaten bijna de hele dag typetjes na te doen, en uh, ja, zo ben ik niet en dan is het meteen van oh jij bent raar, jij bent anders, oh uh, jij past niet bij de groep pech yeah? dus die kracht moeten we hebben van binnen van ik ben wie God uh, zegt dat ik ben, ik heb mijn eigen persoonlijkheid, mijn eigen karakter en of ik nou op school zit yeah? of, uh, of op het werk of waar dan ook ik ben gewoon mezelf want mensen mogen mij leren kennen zoals ik ben yeah? en door mij te leren kennen Hopelijk leer je ook een beetje wat meer van God kennen. Omdat we geloven dat God door iedereen kan stralen. Hè? We horen een bespiegeling te zijn van Hakodes Baruchou. Zoals Yeshua een perfecte bespiegeling was van de vader. Dus we mogen onszelf zijn. Dus elkaar zie ik nog steeds als een issue van vandaag. Net zoals alle andere Mabadien. Dus laten we er bewust doorheen gaan. Even nog terug naar Kippur of Jon Kippur. Tijd van reflectie en oordeel. Omdat uh, ik ga zo meteen een paar voorbeelden noemen, echte voorbeelden, waarvan God eigenlijk uh, ja, mij een beetje heeft laten schrikken van jeetje, ja dat kan ook nog. Hè? In het jodenom hebben we verschillende woorden voor zonden, het, pesha en uh, avon. Avon of avara, soms hoor je ook over avara. Dat is, uh, heeft een beetje dezelfde sfeer als avon. Get, het doel een zonde, avon of avara ongerechtigheid en pesa, overtreding. En het verschil is dus eigenlijk dat geld een onbedoelde zonde is, een avon, een bewuste zonde, gedreven door je driften, hè, dus. Je weet dat het verkeerd is, hè? dus bijvoorbeeld mensen die verslaafd zijn aan roken, je weet dat het verkeerd is, maar toch blijf je het doen, omdat je maar geen controle kan hebben over je driften, over je emoties. Dus dat is een bewuste zonde tegen jezelf, want ik geloof dat God wil dat we leven en een lang leven hebben en roken met roken, uh, verkort je per definitie je, je levenspannen. Maar goed, je hebt natuurlijk ook drugsverslaafden, je hebt allerlei soorten verslaafden die gewoon heel erg uh, ja, jezelf kwaad toedoen. Dus je weet dat het verkeerd is, maar toch doe je dat. Nou, dat noemen we een avon. Het is, je weet het, maar je bent er nog steeds meer aan het strijden om daar vanaf te komen. Het is niet bedoeld om God boos te maken. Een peisha is wel bedoeld om God te tarten. En dat noemen we rebellie. Je hebt ook het woordje, het hebreeuwse woordje meret is rebellie. Dat hoort in dezelfde sfeer als, uh, volgens mij gaan ah, de batterijen hier <laughs> leeg, hoort in dezelfde sfeer als Pesha. Rebellie is bewust zondigen. En het Torah geeft aan dat als je bewust zondigt, echt als, als er sprake is van rebellie, hè, dan heb je geen vergeving. Dan is er geen sprake van begila, vergeving. En dus kan er ook geen sprake zijn van kapara, verzoening. En dit zijn dingen die we ons allemaal, ook ikzelf, uh, ja, echt moeten aantrekken. Want God neemt dit heel serieus. Hè? Ik, ik ben zelf ook dit jaar weer heel serieus door Yom Kippur heen gegaan. En ook hè, dat, een stukje een periode daarvoor nog. En uh, Hashem heeft ook aan mij wat dingen laten zien van ja, dat is nog een, een vlekje. Zo noem ik dat, een vlekje. Hè? Zonde kun je zien als een soort vlekje van binnen. Hè? Dat vlekje moet je nog wegpoetsen en dat vlekje moet je nog wegpoetsen. En na Yom Kippur voelde ik me, ja, completer van binnen. Schoner van binnen. Hè? Ik ben sowieso heel bewust bezig met de reinigingswetten en zo. En, hè, maar maar hè, ik ben ook een mens. Ik laat ook af en toe een vlekje <laughs> tevoorschijn komen. Maar dan hebben we het proces van tushuwa. Tushuwa is het woord wat vertaald wordt met bekering, hè, onbekeer. Hè, toegeven aan God, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb weer een vlekje. Wilt u me vergeven? Wilt u het vlekje wegpoetsen? Dus, um, ja, de Yom Kippur is heel ja, serieus. Twee jaar geleden alweer, met Yom Kippur, of iets na Yom Kippur moet ik zeggen. In 2013 um, was ik voor het laatst aanwezig op Yom Kippur in een Messiaanse gemeente in Twente, waar ik toen nog lid van was, maar die laatste dag was toevallig Yom Kippur, En dat was mijn laatste dag in die gemeente, dus ik heb toen ook afscheid genomen van die gemeente. En vlak na Yom Kippur ben ik dus naar Amerika gegaan om tijdens het loofhuttefeest daar te zijn en daar heb ik mijn rabbijnse smiga, mijn rabbijnse bevoegdheid ontvangen. Dat is nu dus ruim twee jaar geleden, 21 september was daar uh, zeg maar uh, de verjaardag van. Maar het was heel typisch. Dit is de eerste keer dat God zo tegen mij begon te spreken. Dus we hadden toen Yom Kippur gehad. Ik had afscheid genomen van de gemeente. Ze hebben mij uitgezegend. Ik heb nog een heel mooi plakkaat thuis staan. Met hele mooie woorden. En ik ben thuis die avond. Hè? En vervolgens de ochtend. De volgende ochtend van Yom Kippur, En God zegt tegen mij... En laat mij tegelijkertijd een soort beeld zien, echt een heel helder visioen van twee getrouwde stellen. Uit die gemeente waar ik afzet van had genomen. En, en, en hij zegt van kijk wat, wat ze nu doen. En die twee stellen, dus vier personen, die waren aan het kletsen, aan het rondelen en lelijk aan het spreken over mensen uit de gemeente. En God zegt kijk wat ze nu doen. Jong Poort is nog maar net afgelopen. En dit is wat ze doen. En toen zei God, zij hebben de Yom Kippur onteerd veracht." Dat ging er heel diep in bij mij, Dat je, zo, heb ik het nog niet, zo had ik het nog niet bekeken. Want Yom Kippur is in principe een collectief moment. God heeft ons als collectief vergeven, want er zijn meer rechtvaardigen dan Rashaim, dan, dan, dan, dan onrechtvaardigen. Maar God ziet ook de individuen in het collectief. En Yom Kippur is afgelopen en blijkbaar vier stellen die blijkbaar Yom Kippur zagen als een soort automatische pilootmoment. Van oh ja, we doen wel gezellig mee. En hè, die avond en de volgende dag, laat God mijn zien, kijk, die twee getrouwde stellen uit de gemeente lopen we lelijk te praten. Zij hebben de Yom Kippur onteerd veracht. Met andere woorden, ze zijn niet vergeven. En het is ook niet goed gekomen met ze. Het is echt een oordeel van God geweest. Het is echt niet meer goed gekomen. Ik ga geen details vertellen, maar God heeft echt geoordeeld. Dus het is mogelijk om als individu niet goed door zo'n moadim, zo'n moed heen te komen. Om niet goed door de Yom Kippur heen te komen. En ik stelde me dit zo voor, hè, van ze hebben niet de tijd genomen... ...om met bepaalde dingen af te rekenen. Want daar geeft God ons juiste tijd voor. Technisch gezien het hele jaar door. Hè? Ook in de Bijbel zie je dat God steeds oproept... ...tot Teshuvah om terug te komen. Hè? Maar Yom Kippur is zo'n jaarlijks extra heilig apart gezet moment... ...om dat te doen als collectief. En dan de dag daarna beginnen mensen weer lelijk te doen. Dan alles wat er tijdens de Yom Kippur gebeurd is ook voor hun als persoonlijk is het gewoon te niet gedaan voor hun persoonlijk dan hè dus niet voor het collectief maar voor hun persoonlijk dus hun zijn niet vergeven dus geen mechila en geen kapora ja dat is, dat is het tweede voorbeeld het eerste voorbeeld is van van van dit jaar eigenlijk dat, dat want ik ga nu elke jaar gaan vragen van oké okay, wat is de status ben ik er goed doorheen gegaan he? en god laat me niet van iedereen zien he? god is geen uh, roddelaar maar voor een paar mensen uit mijn omgeving dus het is een stel dat is al heel vaak tegen gezegd jullie mogen niet samenwonen het is net als je trouwt he? dat is kom wat meer in de orde van god trouw nou maar gewoon hou op met samenwonen ga even scheiden en maak trouwplannen en ze luisteren niet ze blijven samenwonen en dat is ik weet niet voor hoe lang al, maar best wel een aantal jaar. Ja, en die gaan dan weer door Yom Kippur heen. He? Dus een bewuste zonde inmiddels, want ze weten, he, er is al tegen gesproken van het is verkeerd. Maar ze blijven het doen. Dus dan wordt het, dan wordt het rebellie, dan wordt het een Pesha. En daarvan zijn God dit jaar ook van. Ja, maar dan, dan redden ze het niet. Ze hebben de Yom Kippur onteerd, veracht, letterlijke tekst. En dat is zo jammer. Dat, dat, dat, dat brengt echt mijn hart. Dus het, het, het geeft aan hoe belangrijk God die dien vindt. En zeker Yom Kippur. Het is mogelijk dat je wel als een automatisch piloot mee kan doen. Maar als je er niet zelf echt, echt doorheen gaat met God. Dan sla je de plank mis. Dus hun wacht waarschijnlijk ook een oordeel. En natuurlijk zijn er momenten dat God steeds trekt aan mensen om tushuwa te doen dus zodra mensen tushuwa doen dan kan het oordeel weer weggezet worden maar dat hoeft niet soms laat god het oordeel wat hij heeft uitgesproken over mensen gewoon doorgaan ook al heeft hij ze vergeven dus maar om aan te geven dit is wel heel serieus en ja dit wilde ik inderdaad net zeggen alsof god dan zegt tegen die mensen hè, je hebt niet de tijd genomen om tussenwaar te doen van alle zwakheden, van alle dingen, en om actief mij te zoeken voor kracht om datgene wat zo lastig is om mee te breken, om daarmee te breken. Zo meteen komen weer wat gezelligere dingen hoor. Maar nog een laatste voorbeeld. En um, van dit jaar ook. Hè, er zijn een aantal Messiaanse. Gelovigen waaronder een aantal Messiaanse leiders, en dat vind ik dan nog erger, die het niet met mij eens zijn om, gewoon omdat ik een vrouw ben, hè? een vrouw in een positie van leiderschap. Ik wil heel duidelijk zeggen, die mening mogen ze hebben. Het gaat niet om de mening. Ik heb zelf ook de mening dat, dat een vrouw in leiderschap wat meer riskant is. Het gaat niet om de mening. De mening in deze is niet zondig. Men mag het eng vinden dat een vrouw in een leiderschapsrol is. Dat mag ook van mij, dat mag ook van Hashem. Het gaat niet om de mening. Maar in dit geval gaat het om een houding. En ik, en dit is heel pittig, dat God zei van ze hebben een zondige houding tegenover je gehad. En ik ga niet in details in, maar ik weet precies waar hij het over had. De campagnes die tegen mij zijn er uitgewerkt. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment door Jom Kippur heen. En dan moet je het afleggen. Ik heb het ook moeten afleggen. He. mensen moeten vergeven. He. michila, he. Al die dingen die we allemaal wel weten. We moeten het allemaal doorheen. He. We moeten allemaal op een gegeven moment dingen loslaten. He. Dus ik heb hun wel vergeven. Ik ben nu dus ruim twee jaar rabbijn. En al vanaf het eerste jaar hebben ze een zondige houding tegenover mij gehad. Hebben ze niet mee afgerekend. Vorig jaar was zeg maar de eerste Yom Kippur nadat ik rabijn was geworden. Toen, toen zei God al iets van dit, dit is niet helemaal goed. Maar toen zei hij nog niet dit. Dit jaar zegt God deze Messiaanse gelovigen, inclusief leiders. Zij hebben de Yom Kippur onteerd. Veracht, zij zullen hun autoriteit verliezen. Letterlijke tekst. Dit is heel serieus en ik kijk ook naar mezelf, we moeten hier zo serieus mee omgaan. Ik moet hier ook serieus mee omgaan want ik wil ook niet mijn autoriteit verliezen. We moeten allemaal echt van doodongen zijn dat we, het, dat we zeker weten dat we goed staan met God. Dus als ik net al zei, ik had ook een paar vlekjes, daar heb ik mee afgerekend en dan is zo'n keer afgelopen en dan inderdaad kun je aan de Sukkot beginnen. Zaman simchatenu. Want dat is dus het hele punt wat ik wil maken. De Moedim is een cyclus. Ga je niet door een Moed goed heen, dan kun je eigenlijk niet goed aan het volgende beginnen. Als je Pesach niet houdt, kun je geen Shavu houden. Als je Rosh Hashanah, Yom Trouwah, niet beleefd hebt, kun je eigenlijk ook niet echt goed aan Yom Kippur beginnen. Als je niet goed door de Jom heen bent gegaan, ja, dan kun je wel als een automatische pilootje kot gaan vieren. Maar dan is het niks, dan is het leeg. Snap je wat ik bedoel? Uh, oh ja, dit zijn dus teksten die horen bij wat God gezegd heeft. Wie wind zal storm oosten. En de tekst uit Misle, hoogmoed komt voor de val. Maar ik zou zeggen, nou ja, weet je, ik denk dat het wel heel duidelijk zal zijn. Uh, tushuwa is een heel krachtig middel. Wie weet als mensen tushuwa doen, dat God het oordeel nog recht trekt. Maar ik geloof wat God me heeft laten zien, dat een aantal mensen flink, uh, flink neergehakt gaan worden in de Messiaanse beweging. Helaas. Maar u mag van mij echt uitgaan dat ik hen vergeven heb. Maar dit gaat tussen hun en God, hè? daar heb ik het over. Het gaat niet meer per se om mij mij. Hun hebben het zelf niet goed met God gemaakt. Want ze hebben geweigerd om deze vlek weg te laten poetsen door God. Door het te te doen, door het te beleiden. Snapt u? En een voorbeeld van vorig jaar. Euh, toen zei God nog niet dit. Maar na Yom Kippur en vlak voor zijn God, maakte god me wakker uh, rond uur in de ochtend en hij zei maak een video maak een video publiceer die op facebook zet in een facebook post een aantal kreten van uh, en dat weet je nog heel goed van uh, jij rabijn en jij stelt niks voor maak een video waarop je reageert op die kreten want ze zijn van plan om na het over iets te doen met de autoriteit die ze hebben. waardoor je ja, toch best wel beschadiging kan oplopen. Maar als je die video maakt en uploadt. dan. Uh, zeg je als het ware, je brengt het aan het licht en dan verbrengt het zo'n kracht en dan gaan ze dat ook niet meer doen. En dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik toen op, op Facebook, in de Facebookgroep geplaatst, hè, waar ik toen nog in kon. Hè, van met jouw de zon En daar is zo geweldig goed op gereageerd. En die aanval, om het even zo te zeggen, is toen verbroken. Het is toen niet meer doorgegaan. Goed, ze hebben we natuurlijk weer op andere momenten proberen uh, te pesten, om het even zo te zeggen, maar dat, dat was een cruciaal moment. Hè. God geeft strategieën. Maar toen al voelde ik de pijn bij God. Niet eens zozeer bij mij. Van Yom Kippur is net afgelopen. En dan moet God mij nu vertellen dat ik iets moet doen. Omdat mensen na een lovende feest iets engs van plan zijn. Je gaat Yom Kippur door. Maar niet met de volle bedoeling van waar het om gaat met Yom Kippur. Dus God neemt het heel serieus. Dus wat je zwaktes ook zijn, geef het echt aan God. Wat het ook is. Geef het aan God. Want anders wordt het als je ervan bewust bent op een gegeven moment rebellie. Nu gaan we weer even gezellig doen. Sokot! Nou, in de tijd van de tempel, we hebben net uh, het laatste lied dat ging over het plengen van water. Daar gaat Sokot ook over, want in de tijd van de tempel, op elke Sokotdag werd er water geplengd, werd er water uit de, de vijver van Shiloh gehaald. En heel feestelijk, daar gaan we zo meteen een video van zien, uh, op het altaar uitgegoten. Hè? Dus dat noemen we de Nisuch HaMayim, het gieten of het plengen van het water. En die hele, de hele gebeurtenis noemen we de Simchat Bechashoeva, je verheugen op de plaats van het waterscheppen, Maar ook natuurlijk hè, bij de tempel waar vervolgens de priester het water plenkte. Daar gaan we zo meteen uh, een video van zien, want uh, in Israël hebben ze dat dus voor het eerst sinds de verwoesting van de tweede tempel gedramatiseerd en laten zien hoe dat toen ging in de tempel. De Sukkot is inderdaad een feest van water, water, water, water. Um, deze tekst kennen jullie natuurlijk uit jullie hoofd. de mijn water. De tekst van Jesaja 12 vers 3 son, even kijken hoe het in het Nederlands ook weer staat. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het hel. En dit is echt iets wat we verzonnen hebben, want op het moment, uh, of nadat de priester het water uit he, de Chinoa had gehaald, werd die tekst ook geproclameerd. Oeshaftemijn, wesha son, Mimaneha Yeshua. En toen liep hij vervolgens naar de tempel, naar het altaar en plenkt hij het over het altaar. Het is een belangrijke tekst met een speciale kan, die zal ik zo meteen laten zien. En als uh, toen de het water geplankt werd op het altaar, toen zeiden we met z'n allen vanuit Psalm 118. Och Heer, geef toch heil och Heer, geef toch voorspoed gezegend is hij die komt in de naam van de heer wij zegenen u uit het huis des heren. Dat is een bekende tekst hè Amen. en och Heer, geef toch hel dat is Hosiana. na gisteren hebben we daar hosanna van gemaakt maar het is eigenlijk hoshia na redt ons bevrijd ons geef ons huil die tekst werd genoemd op het moment dat de priester dus het water daadwerkelijk plende. En dit is natuurlijk een referentie naar wat Yeshua gedaan heeft. Want Yeshua, hij was Jood. <laughs> hij heeft lekker ook meegedaan in de tempel. Hij was daarbij. Uh, hij, hij heeft op een gegeven moment dit, dit proces op zichzelf betrokken. Dus je hebt elke dag, elke ochtend hè, bij het Chagarit offer, dat plengen van dat offer. Dat plengen van het water, sorry. En uh, heel feestelijk. Hè, het was een simge. En op een gegeven moment verheft Yeshua zijn stem en die betrekt het op zichzelf. En laat ik het voorlezen in Jochannam. Het is wel goed om te weten. Dus zo zie je dat ook de brief Gadasha echt joods is, dat het allemaal gebeurd is in de joodse context. Yeshua was joods en geen christen. er waren nog geen kerken. Dit is allemaal gebeurd in Israël onder de Joden. Yohanan, oftewel Johannes hoofdstuk 4. Ja, dit is eigenlijk nog een prelude. Uh, hier geeft hij al aan wat, wat water inhoudt. Hij geeft een extra betekenis aan het principe, het concept water. In Johannes 4 vers 13 en 14. Jezus antwoordde en zei tot haar, hè, dit was het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put. En ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen.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 Vers 37 en 38. En op de laatste grote dag van het feest, dus hij heeft het gedaan op Rabba, dat was gisteren, stond Joshua op en riep zeggende, Indien iemand dorst, heeft hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan gaan het verder, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest, de heilige geest was er nog niet, omdat Joshua nog niet verheerlijk was, staat er dan. Maar dit was heel revolutionair. Hè? Want, en, en het is ook belangrijk om te weten dat, dat um, deze ceremonie van het plengen met water, dat staat helemaal nergens in de Torah, in de geschreven Torah. Het is mondelinge leer het is een regel uit de mondelinge leer ze zijn dat gaan doen en het is op een gegeven moment vastgelegd maar zo zie je dat god dingen kan gebruiken hè? god gebruikt dit dus nergens roept god op van joh ga met zo'n kort gezellig even waterpleggen dat is een een, een, een een traditie van mensen maar god gebruikt dat om de focus te leggen op hemzelf en de messias die hij gestuurd heeft uh, nog even een idee over hebben We geloven dat God de wereld oordeelt in de zin van hoeveel regen hij in de wereld gaat geven. En we weten ook in onze tijd dat regen zowel een zegen kan zijn als een vloek. Hè. In Amerika weten ze dat heel goed. Ik heb ook kennissen in Amerika. Ik ken iemand uit Californië. Nou, dat is gewoon een woestenij geworden. Daar, daar heeft het al maanden niet geregend. En aan de andere kant van, van het land enorme overstromingen vanwege de regen. Dus Jodendom gelooft in oordeel en zegeningen verbonden met natuurrampen. Dat hoeft niet letterlijk altijd zo één op één gelegd te worden, maar het idee is er wel in het Jodendom. Want het kan een oordeel van God zijn. Nou, dit is een foto, een van de vele van de vijver van Shiloah. Die bestaat natuurlijk nog steeds. Je hebt een uh, bovengedeelte en uh, op een gegeven moment ook een wat onderste gedeelte. En het onderste gedeelte werd, er wordt nog steeds gebruikt als een mikkel voor rituele reiniging. En het bestaat nog steeds. Dit zijn de kannen waar we het over hebben. De linker voor u, <gacht> daar staat trouwens Kili. Kili. Le nisug hamain. Het proces heet nisug hamaim, het plengen van het water, nisug hamain. En dit kannetje wordt dus een kilie genoemd. Kilie betekent gewoon een voorwerp, een artikel. Daarmee, dat gaan we zo meteen in de video zien, he, haalt de kohanim het water eruit en vervolgens terug naar het altaar waar deze beker staat, waar vervolgens het water in leeg gegoten wordt. Dus dit is de de Sevill de beker voor de, de Ha Dit zijn foto's van het uh, Tempel Instituut. Ze hebben ook een, een Facebook uh, of sorry een een YouTube kanaal. Uh, het is onder Henry Porter is dus heel interessant ook een website. We zijn bezig om de derde tempel te bouwen. Er is een hoop aan de hand in Israël uh, wat, dit, wat dit aangaat en uh, ze af en toe communiceren ze hele interessante dingen. Dus uh, ja, dus ik moedig u aan om, uh, om daar af en toe naar te kijken. Laten we die video gaan bekijken. de Festival of Water Libation. En dan ziet u inderdaad wat een feestvreugde het is. En in de Talmud staat geschreven van als je deze feestvreugde niet hebt gekend, niet hebt meegemaakt tijdens de Sokot, dan heb je geen vreugde gekend. Ja. Geweldig hè? Ja. Het zou mooi zijn als we in onze levensdagen dit echt op de tempelberg zouden kunnen meemaken. Geweldig. Sukkot, nog even een paar punten wat betreft Sukkot. Gisteren was het Hoshana Rabbah, de zevende dag van Sukkot, Waarin het gewoon is, een traditie is om zeven hakafot te doen. Zeven keer rondom de Theba, als hier de Torah staat, om zeven keer rondom de Theba uh, te dansen. Theba is het Sephardische woord voor bima, hè, voor hoging. En om weer God te smeken, Hoshiyana, Hoshiyana. Dus dat hebben we gisteren gedaan en dit heb ik net al gezegd. Uh, we geloven dat op Hoshana Rabbah de definitieve verzegeling uh, is van het oordeel wat God heeft uitgesproken. Uh, of bepaald heeft tijdens Jom Kippur en vervolgens ook gaat uitwerken. Uh, we vieren of herdenken ook dat God ons behoed heeft door middel van twee bijzondere natuurverschijnselen. Hè? We noemen het de wolken van glorie. Oftewel de Anan, Hakavot, van God. De wolkkolom en de vuurkolom. En daar kun je in Exodus over uh, Ishamot over lezen. Dus daar staan we ook bij stil. Eh? Hoe bijzonder God ons daarmee geleid heeft en beschermd heeft. Nou, Vandaag is Shemini Atzeret. Die achtste dagen daar kunnen we over lezen in Leviticus. Dat ga ik even doen. Leviticus, oftewel Bajikra, 23 vers 36. Er gaat eerst een stukje over het loven En dan staat er zeven dagen, zult gij de heren een vuur offer brengen. Op de achtste dag, dus vandaag, zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heer een vuur offer brengen. Het is een feest. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Met andere woorden, het is een shabbat. Je me niet een van de tradities is ook om het jizkor voor te lezen. Jizkor is een gebed. Uh, een wat lang gebed uh, ja, om weer even stil te staan uh, bij de mensen die ons ontvallen zijn. De mensen die het afgelopen jaar, hè, van de afgelopen seconde tot aan nu, overleden zijn. Een Discord bestaat uit verschillende onderdelen. Uh, waaronder uh, psalm 91 uh, en gedeeltes van psalm 144, 90, 37, etc. en uh, Coherent hoofdstuk 12, u kunt het voor uzelf lezen of u kunt ook zelf als u een sidoor uh, heeft score opzoeken. De meeste sidoriem hebben die score in de zeg maar de generieke sidoor waar ook het sagarit in staat. Met z'n manier Adzeret doen we ook de Tifilat HaGeshem, het gebed voor de regen. Um, de algemene gedachte is dat de Moadim in principe alleen voor Joden is. Maar we weten dat we ook de niet-Joden daarbij mogen uitnodigen. Maar Sukkot is het feest bij uitstek waarbij we expliciet niet-Joden mogen uitnodigen. Ook omdat Sukkot ook een soort oordeel heeft voor de niet-Joden. Ik legde net uit dat we geloven dat God uh, bepaalt in hoeverre hij oordeelt door middel van de regen in de wereld. Dus uh, we bidden voor regen, daar waar het moet, dat Tifinat en Gershem. En um, dat heeft daar dan weer een connectie van. Hè? Dat de regen op de juiste plaats, op de juiste tijd, zal plaatsvinden. Dit kunt u later nog eens een keer goed lezen op z'n manier. Het hebben een Torah-lezing en een Haftarah lezing dan even kort over Simchat Torah. Simchat Torah is de vreugde van de wet. Dat is morgen, dat begint vanavond met zonsondergang. Uh, en dan inderdaad uh, dansen we met de Torah. En we beginnen de Torah weer helemaal vanaf het begin te lezen. Dus die rol wordt helemaal teruggerold naar het Beregiet, naar Genesis En we beginnen weer te lezen in het begin Schip God hemel en aarde. Brezid bara Elohim et Hashamaim be'et haaret. ha-aret. En het is zo mooi. Ik vind Brezid zo'n krachtig, een krachtig mooi begin. Hè? Het is echt, daar begint het hele verhaal met God en mensen. En het verhaal met God en mensen in de wereld begint ook met zeven woorden. Berezit bara Elohim et Hashamaim be'et haaret. ha-aret. Het is een perfect begin. We hebben ook een specifieke lezing voor Simchat Torah. U kijkt of u dit over wilt nemen. Deze presentatie zal online komen te staan, dus u kunt dit nog doornemen. Met Simchat Torah beginnen we Berechit te lezen. In ieder geval het eerste hoofdstuk van Berechit. En de traditie is dus dat de eerste Sabbat na Simchat Torah. Dus dat zou dus aanstaande zaterdag zijn. Dan gaan we weer helemaal beginnen, vanaf het begin, om de Torah te lezen. We hebben dus een aantal zaken al gezien, besproken. Moadim is een cyclus. Een cyclus wat door moet gaan. Een cyclus wat we serieus moeten nemen. Uh, elke moment, elke vastgestelde tijd, daar moeten we ook de tijd voor nemen om het te heiligen en om daar serieus doorheen te gaan. Want het is mogelijk om de cyclus te doorbreken. God zegt dus in de Reshit: je moet de tuin bewerken en bewaren. La afda en de shabra dus we hebben drie principes zaaien water en oogsten zaaien water en oogsten nou ik heb net al bij kippur die tekst ook laten zien waarin staat ze hebben wind gezaaid en ze zullen storm oogsten hoogmoed komt voor de val zaaien en oogsten er is een oorzaak en een gevolg dus dat gaan we nader onderzoeken in deze tekst van Gelaten staat er, want wat je zaait zal je oogsten. Dat is wat daar staat. Yeshua gaat nog een stapje verder en die geeft ook nog de, de analogie van de boom weer. Hè? Van, dat staat er in Matijahu. Een goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dus we hebben al deze principes tijdens onze Bijna afsluiting van Sokot, wat de najaarsoogstfeest is. Zaaien, water, oogsten. Wat je zaait, zal je oogsten. Wees een goede boom. Ik ga. Het principe van zijn en oogsten op mezelf betrekken. En dat ga ik dus laten zien aan de hand van deze pepermuntzaadjes en pepermuntplantjes. Nou, even over munt, ik hou van munt. <laughs> munt is voor heel veel dingen goed, voor kanker en remmunt, het is antibacterieel, het heeft een hele reeks van, uh, van vitamine. Nou goed. He, je kunt het drinken als thee, het is dus ook lekker in de salades en ook lekker in visgerechten trouwens. De munt is heerlijk. Maar goed, ik ga dit dus op mezelf betrekken aan de hand van zaadjes en plantjes. Wat heb ik het afgelopen jaar gezaaid en geoogst? En ik wil u bemoedigen om hetzelfde te doen. Om echt de balans voor uzelf op te maken. Oké, okay, waar sta ik nu? Hoe goed heb ik het gedaan? Hè, voor mezelf, maar ook in de ogen van Adonai. Wat, wat heb ik nu concreet gedaan? Wat heb ik gezaaid? En wat heb ik geoogst? Wat heb ik gedaan met het levend water? Hoort u? Met het levend water wat wij ontvangen hebben van Hashem door Yeshua. Hoort u? Wat heb ik gezaaid en geoogst? Ik heb veel meer voorbeelden, maar nu ik, heb, ik laat hier gewoon een paar voorbeelden zien. Wat ik gezaaid heb en geoogst heb. Ik heb gezaaid vriendschap, respect, samenhorigheid, een gevoel van eenheid, gezellig met christenen samen zijn. Bewustzijn heb ik gezaaid over de joodse wortels van de Bijbel. En ik, ik ben zeker in het afgelopen jaar, van afgelopen dat er nu heel veel onder christenen geweest. En ik heb onder andere een aantal keer meegedaan met wat heet de prayer station. Wie heeft daar al eerder van gehoord, de prayer station? Ja, ja heel mooi initiatief van allerlei verschillende kerken samen. Hè? Het is dus wel mogelijk om één te zijn als het moet, hè? met alle kerken samen een, een, een initiatief op te richten waarbij een groepje christenen de straat, letterlijk de straat opgaan en mensen het evangelie verkondigen. Daarnaast ook met mensen binnen naar nou wat nodig en als mensen echt zo ver zijn om al over te gaan naar het geloof, dan wordt een soort papiertje met adressen van kerken afgegeven. Het principe van het initiatief vond ik zo mooi. Het heeft iets heel erg authentieks. Waar ik het natuurlijk niet mee eens ben. Is dat ja, De organisatoren van Prayer Station, ze hebben mij ontvangen. Ze hebben mij verwelkomd, maar ze vonden me toch een beetje, een beetje raar. Een beetje vreemd. Messiaans, de Messiaanse beweging en Messiaanse gemeentes worden niet door hun Herkent. En ze zien ons ook als zijnde, daar hebben meerdere christenen last van, dat wij onderdeel moeten uitmaken van de heidense kerk. Hè? Dus uh, heel veel christenen spreken ook van de Messiaanse kerk. En ik heb zoiets van: Ah, we zijn geen kerk, we zijn geen kerk. <lacht> ah, we zijn Joods. <lacht> maar goed, hè. Ja, alles gaat met stappen. Dus ze hebben me verwelkomd. Maar ik heb wel, om het even zo te zeggen, een gezonde dosis frustratie opgewekt. Gewoon door mijn aanwezigheid. Ik heb mezelf daarvoor gesteld. Ik mocht daar een paar keer meedoen. Heel veel christenen. In die groep, en dit is in Amsterdam, die, die zijn trouwens al bezig om de Joodse wortels van de Bijbel en van het christelijk geloof te onderzoeken. Dus dat was heel bijzonder. Alleen ze hadden nog niet eerder van mij gehoord, dus ik kon me goed introduceren. En ik heb daar nog hele warme vriendschappen van overgehouden. Dus ik heb dit gezaaid door gewoon aanwezig te zijn, door mezelf te introduceren. Hallo, hier ben ik. He, en ik, Het is ook een van mijn uh, doelen, mijn visie, om ook eenheid proberen te creëren. Daar waar we samen kunnen werken, moeten we het gewoon doen. Dus ik heb gewoon een paar keer op straat gestaan met een shirtje biddenhelm bidden helpt en gemeden met mensen. Dus wat heb ik gezaaid? Wat heb ik geoogst? Nieuwe vriendschappen, liefde, respect, Heel veel mensen die al bezig waren met uh, Hebreeuws denken en ook de mogelijkheid om, om de christenen te onderwijzen. Vlak na de eerste keer dat ik uh, in Amsterdam daar nou, aan had meegedaan, uh, heb ik vrij snel een onderwijsmoment kunnen Planner, waarvan heel veel van die christenen uit die groep, maar ook andere christenen aanwezig waren. En hier geef ik dus onderwijs uh, over uh, Joodse wortels van de Bijbel. In het pand van Jeugd met een opdracht in Amsterdam, in de binnenstad. Ja. En dat is toen zo snel gegaan. Hier zitten dus mensen, ja je ziet de gezichten natuurlijk niet. Ik heb het van achteren uh, gefotografeerd. Maar hier zitten dus mensen bij van Prayer Station, maar ook andere christenen. En uh, dus je ziet mij hier staan. En uh, dat, dat was heel interessant. Maar dat is dus allemaal ontstaan vanwege mijn eerste uh, kenbaar maken hallo hier ben ik en uh, ik heb er nog hele mooie vriendschappen en kennissen aan over gehouden wat heb ik nog meer geoogst dat is dan wat ik op straat heb gedaan hè. we hebben met heel veel mensen gesproken heel veel mensen gesproken dus ik heb mensen aangemoedigd om de Bijbel te lezen en met god proberen te spreken Prayer Station is zo'n mooi initiatief. Als zij nou gewoon ons als Messiaanse beweging accepteren en ook een felletje met Messiaanse gemeentes uh, hè, zouden kunnen overhandigen, zodat mensen kunnen kiezen of ze nu naar een christelijke kerk gaan of naar een Messiaanse gemeente, dat zou het helemaal afmaken voor mij. Maar, hè, want tijdens dit soort sessies, mensen op straat aanspreken, komen er ook echt mensen tot geloof. Hè, waarvan het proces van zaaien al heel lang geleden is begonnen en dan spreek je een wildvreemde persoon aan en die wil op dat moment echt ook meteen... God aannemen. Heel bijzonder. Maar dan krijgen ze dus een fannetje van de christelijke kerk. Omdat de organisatoren van First Station. Ja, ons nog een beetje eng vinden van, ja, Messiaans en de wet en, hè, ze, vonden dus, ze vonden dus ook dat ook ik onder de autoriteit van de christelijke kerk moest. Dus nou, uh, Geef niet. Verder was het heel gezellig. maar goed op straat, ik heb concreet gebeden met mensen. God liet ook echt dingen zien bij mensen die ik expliciet heb mogen uh, aanspreken, uitspreken. Uh, ik heb een aantal joden ontmoet. Ze ontmoeten soms echt joden, hè. Ook joden die tot geloof komen. En die leiden ze dus naar de kerk. Dus ik heb zoiets voor ja... Je moet mensen gewoon een keuze geven. Geef ook een velletje van Messiaans gemeentes en dat is dan pas echt een heel krachtige prayer station. Hè? Want wij horen ook bij het lichaam van Messias, niet alleen de christenen. Dus maar goed, ik heb met dus zo'n Joodse man gesproken die helemaal in de Kabbalah was en ik heb hem een waarschuwing gegeven. Ik heb verteld waar Kabbalah werkelijk over gaat en dat hij daar afstand van moet nemen. Dat heeft hij niet per se meteen uh, geaccepteerd, maar ik heb gezaaid. En hij kan nooit zeggen, ik heb het niet geweten. Deze man zat heel diep in de Kabbalah. Een andere Joodse man was een soort, uh, ja, soort, soort, soort atheïst, een seculiere Jood. En ik heb hem verteld dat wij wel degelijk nog steeds een echte God hebben, want anders waren we hier niet meer geweest. <laughs> en ik heb een aantal voorbeelden genoemd van ja, als God echt niet zou bestaan, ja, dan waren dingen heel anders gegaan. Dus ik heb ook op straat gezaaid en geoost. Wat heb ik nog meer gezaaid en geoogst? Ik heb mijn Yeshiva opgericht. En dat is niet het afgelopen, dit is al twee jaar geleden gebeurd. De doelen van mijn Yeshiva is om mensen dichter bij Oudenaai te brengen. En het verbond van Oudenaai. Om mensen te laten beseffen wat de Joodse wortels zijn van de Bijbel... zodat ze de Bijbel beter kunnen begrijpen. Hè? Om, om, om de kennis te vergroten daarmee... als het gaat om onze Messiaanse gemeentes individuen te versterken... en daarmee gemeentes te versterken... Hè? En vervolgens ook een nieuwe generatie messiaanse leiders en onderwijzers oprichten. En maar nou goed, zo zijn er een aantal doelen die ik mij gesteld heb. En ik heb geoogst dat in ieder geval de huidige Lichtingstudenten nog steeds heel erg tevreden is over de opleiding. Ik hoor van huwelijken die hersteld zijn. Nou, dit is iets wat alleen God kan doen. Mensen hebben uh, principes van de Torah geleerd in mijn jeziwe zijn dat gaan toepassen en de huwelijk is hersteld ik, dit is echt fantastisch mensen voelen zich opnieuw verbonden met het verbond van adonai er zijn mensen met joodse wortels die zich helemaal thuis voelen en he, zich herverbonden voelen uh, ja ik geloof dat dit op mijn manier een, een manier is om de gemeenschap te versterken dus ik vind dat ik al geoogst heb maar de oogst uh, zal doorgaan wat heb ik nog meer gezaaid Connecties onder christenen. Ik heb heel veel christenen ontmoet het afgelopen jaar. En een van die nieuwe christelijke uh, connecties heeft mij vervolgens gelinkt met de voorzitter Abir Mahmoud, daar staat ze. Islamitische voorzitter van de islamitische Egyptische vrouwengroep Cleopatra. En dit is zo wonderlijk gegaan want we vieren natuurlijk elk jaar 5 mei en het is in de afgelopen jaren een soort van nieuwe traditie geworden dat groepen ook een maaltijd, de vrijheidsmaaltijd organiseren en zij eh, wilden dus een vrijheidsmaaltijd organiseren om een handreiking te doen naar de Joden om juist die vriendschap aan te halen. Dit zijn moslims, echte moslims, die het helemaal niet leuk vinden dat ze steeds in een hoek worden geplaatst en ook in de antisemitische hoek worden geplaatst. Het zijn moslims die expliciet zeggen. wij uh, accepteren Joden, wij willen met Joden. Een vriend zijn. Wij willen met Joden een hechte relatie. Dus zij zochten nog een spreker. En mijn nieuwe connectie verbond mij met mevrouw Amir Magnoed. En ik heb dus op 5 mei gesproken over de Joodse gemeenschap. De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Egypte. En die spreekbeurt dat kun je nog letterlijk... Uh, wat ik heb gezegd kun je nog letterlijk nalezen op mijn website met korte video's. Maar dit is zo bijzonder gegaan. Dus ik heb gezaaid en dit is dus wat ik heb geoogst. ik heb nog steeds warme contacten met die vrouw en dit is een moslim <lacht> dit is zo bijzonder wat heb ik nog meer gezaaid nog meer <lacht> connecties um, goed dit komt misschien een beetje flauw over maar ik zie het toch als een soort van oost er zijn nog steeds heel veel christenen die gewoon helemaal nooit geen bezigzijder hebben meegemaakt dus ik heb afgelopen jaar een bezigzijder uh, ...gehouden met christenen die dit nog niet eerder hadden meegemaakt. Er waren ook een paar Messiaanse mensen bij, maar ook een paar uh, christenen. Ik heb ook een Sabbatmaaltijd georganiseerd met christenen die dit nog niet eerder hadden meegemaakt. Dus ik zie dit ook als een soort van oogst. Wat heb ik nog meer gezaaid? Dan komen we bijna op het einde. Enthousiasme natuurlijk voor de Joodse wortels van de Bijbel, voor Messiaans Jonendom, voor Hebreeuws denken... En toen ineens ontmoette een vriendin van mij... Iemand anders die ik niet ken, die haar adviseerde dat ik misschien mezelf bij Tyndale moest gaan introduceren. Tyndale schijnt in christelijke kringen heel bekend te zijn. Tyndale Theological Seminary is een internationale bijbelschool. Maar wel een hele bijzondere, want Tyndale legt dus ook nadruk op het kennen van de Torah, het bestuderen van de Tanach. Ze leren daar ook Hebreeuws en Grieks. Dus ik heb mezelf geïntroduceerd. Dit vind ik ook een vorm van zaaien. Dit vind ik een soort oogst. Maar vervolgens was het mijn zaad om mezelf te introduceren. Dat zie ik als zaaien. Vervolgens werd ik uitgenodigd op gesprek met de president, de vicepresident en de decaan van Tyndale. En wat is nu de oogst dat ik volgende maand een les mag geven aan masterstudenten van Tyndale over Jodendom, inclusief Messiaans Jodendom? Nou, wat heb ik nog meer? Ja, dit is. Het laatste voorbeeld, laatste voorbeeld. Jehovah getuigen. En dit is wel bijzonder, ook als we spreken over tijd. Soms is het de tijd niet. Een andere keer is het de tijd wel. Ik heb door de jaren heen met heel veel jehoofdgetuigen gesproken. En dus ik weet heel goed waar hun voor staan. En, en waarom ik het er niet mee eens ben. <laughs> maar goed, er stond ineens een jonge getuige voor de deur. En ik wil altijd wel babbelen met mensen. Uh, ja, hè? Maar um, nou, om belang vooral kort te maken, op een gegeven moment had ik het idee van, weet je, ik ben nog nooit naar een dienst geweest van de getuigen. Dus laat ik maar een keer gaan, Want dat kwam zo over me heen, van ik ga gewoon een keer naar zo'n dienst. Nou, ik ben gegaan en na de dienst, ja, dat is dus op zondagavond. En ik heb echt heel goed doorgevraagd, maar dat is echt hun dienst. Want een soort van, bestaat uit een soort van bijbelstudie, vergader, meetingachtig gebeuren. En daartussendoor zingen ze twee liedjes. Ik heb echt doorgevraagd, dit is echt hun dienst. <laughs> dus voor mijn gevoel heel erg sober. Maar goed, dit is natuurlijk hun geweldige dienst. Dus we moeten mensen in de waarde laten. Ik heb echt hun daadwerkelijke dienst meegemaakt, zoals ze dat elke week doen. Maar nou, na de dienst, mezelf geïntroduceerd. Ook verteld over Messiaans Jodendom, Messiaans Beweging. Maar daar waren ze niet eens van op de hoogte wat Messiaans is. Ze wisten ook niet eens dat er iets bestond als Messiaanse Joden. Uh, ik heb echt heel veel met haar <laughs> Ik heb mijn kaartjes gegeven, ze, ze zijn naar mijn website gegaan. Oogst, wat is de oogst? Nou, de oogst bij deze moet nog wat uh, op zich laten wachten, maar God heeft mij verteld dat uit die groep die ik toen heb gesproken, er in ieder geval één vrouw zal zijn die in de toekomst serieus de Joodse wortels van het Christendom, hè, van de Bijbel, zal gaan bestuderen. Dus er is oogst. Ik heb gezaaid. En er is wel oogst, maar die oogst laat op zich wachten misschien volgend jaar. Of het jaar daarom. dat weet ik niet, dat heeft God niet gezegd. Maar er zal oogst zijn. Wat je zaait, zal je oogsten. En zo ziet u wat ik gedaan heb. En ik wil nu bemoedigen om het zelf goed te doen. Om het op jezelf te betrekken. Want wat heb ik gedaan met het zaad wat God mij gegeven heeft. Het levend water in Yeshua. En wat is de oogst? Wat je zaait, zal je oogsten. Dus mijn vraag aan u, we hebben het gehad over de cyclus van de moedien, weet u zeker dat u er goed doorheen bent gekomen? En vraag 2, wat heeft u gezaaid en wat heeft u geoogst? En ik wil u weer hartelijk danken voor de aandacht.